Leden van de oppositie noemen het regime in Algerije gewelddadig en zeggen dat het tijd is voor een eerlijk partijenstelsel. De autoriteiten sloegen het protest uiteen omdat er geen toestemming voor was gegeven. Sinds het uitroepen van de noodtoestand in 1992 is het verboden om te demonstreren in Algerije. In buurland Tunesië werd vandaag ook gedemonstreerd. De betogers willen dat alle bewindslieden die onder oud-dictator Ben Ali hebben gediend onmiddellijk vertrekken. In Berlijn hebben ongeveer 10.000 mensen gedemonstreerd... tegen de praktijk in de moderne landbouw en de veehouderij. Aanleiding is het schandaal in de Bondsrepubliek... over de vondst van dioxine in eieren, kip en varkensvlees. We zijn er ziek van, was een van de leuzen die de betogers scandeerden. Er werden ook leuzen geroepen tegen genetische manipulatie... en tegen de bio-industrie. Voor het eerst hebben twee zingende broers... vlak na elkaar een talentenjacht op televisie gewonnen... Dean Sanders eindigde vanavond bij SBSS als eerste in Popstars. Hij is de oudere broer van Ben Sanders, die gisteravond de winnaar was van The Voice of Holland bij RTL. In de finale van Popstars kreeg Dean meer stemmen van het publiek dan zijn rivaal Simone Nijssen. De gemeente Horen, waar de familie Sanders woont, wil de twee zingende broers dinsdagavond huldigen. In de Arabische Zee is het fragat De Ruiter in actie gekomen tegen piraten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 De oppositie in de Bondsdag wil dat een commissie de zaak onderzoekt... als de minister van Defensie niet snel openheid van zaken geeft. De vrouw verongelukte op het opleidingsschip Gorgfok... een zeilschip waarop ze werd opgeleid tot officier. Begin november viel ze van 27 meter hoogte op het dek... 12 uur later stierf ze aan haar verwondingen. Daarna zou er muiterij zijn uitgebroken... mogelijk omdat de kapitein op de dood van de vrouw onverschillig reageerde. De zaak kwam pas deze week in het nieuws en de kapitein is vandaag ontslagen. De moeder van het slachtoffer wil de Duitse staat aanklagen voor dood door schuld. Marianne Timmer heeft officieel afscheid genomen van het schaatspubliek. Dat deed ze op de eerste dag van het WK-sprint in Heerenveen. Vorige maand zette Timmer na een teleurstellend optreden op het NK... na 17 seizoenen een punt achter haar carrière. Ze liet zich vandaag voor de laatste keer toejuichen in een vol t Daarna werd ze benoemd tot erelid van de KNSB. Op het WK-sprint heeft Stefan Groothuis de leiding in het algemeen klassement. Hij reed de 1000 meter als enige onder de 1 minuut 9. De Zuid-Koreaan Lee staat in het klassement tweede, gevolgd door Shawnee Davis. Bij de vrouwen gaat na de eerste dag de Canadese Christine Nesbit aan de leiding. De Duitse Jenny Wolf staat tweede voor Annette Gerritsen. Morgen worden de 500 en 1000 meter nog een keer verreden. Feyenoord heeft zijn thuiswedstrijd tegen de Graafschap met 1-0 verloren. Broekhoff van de Graafschap scoorde in de 88ste minuut. Na afloop werden de Feyenoord-spelers door het eigen publiek uitgefloten. Sommige spelers liepen huilend van het veld af. Voor de wedstrijd eerde Feyenoord nog één keer de overleden Koen Moulijn. Er was applaus voor de oudster-speler En op de tribunes werden sterretjes en siervuurwerk afgestoken. Willem II heeft zijn eerste overwinning van het seizoen binnen. De Tilburgers, die op de laatste plaats staan, wonnen thuis met 1-0 van Vitesse. NEC speelde thuis gelijk tegen NAC. Het werd 2-2. AZ slaagde er niet in om zijn uitwedstrijd tegen Heracles te winnen. In Almelo bleef het 0-0. Het weer, het is bewolkt. Vannacht motregen. De temperatuur zakt tot een paar graden boven het vriespunt. Ook morgen regenachtig. In de loop van de dag wordt het wel droger, het wordt dan een graad of vijf. De dagen daarna neemt de kans op regen toe. Dit was het NOS-journaal. Ik ben een optocht, Ach, riep Willemijn. Van Retteketetura. Eén muisje kan geen optocht zijn. Van Lida Dijkstra en Noëlle Smit. Nu 4,95. Alleen bij Libris. Libris, boeken, heel veel boeken. Oh, het was een nierziekte dodelijk.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... van Radio en TV en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 2 graden. Binnen zit Stefan Sanders. Goedenavond. Met de trein vanavond van Amsterdam naar Hilversum Noord. En voordat de deuren opengaan, een moeder en een dochter... die vol bewondering naar de gebouwen staren van het Mediapark. Dochter, verwachtingsvol. Daar gebeurt het allemaal, hè? Moeder, zonder enige spoor van ironie, ja... Daar gebeurt het allemaal. Ik stap uit en duik. Is het djernen om zoveel ongeschonden vertrouwen... ik duik nog wat dieper in mijn kraag. <tied> ...verrukkelijke en bijna nooit te verslaane Dusty Springfield... ...met Little by Little. Welkom bij Met het oog op morgen, op zaterdag. De Jasmin-revolutie in Tunesië, zoals hij is gedopt... ...zorgt inmiddels voor onrust en opstand in de hele regio. In Jordanië-protesten zelfverbrandingen in Cairo en ook demonstraties in buurland Algerije... doet de domino al zijn werk. Jan Eikelboom, verslaggever van Nieuwsuur, is in Tunis... en vertelt het laatste nieuws van daar. En de Belgische oud-minister Willy Klaas... is altijd gefascineerd geweest door Noord-Afrika, ofwel de Maghreb. Hij vertelt zo hoe het Tunesische verhaal kan doorwerken... in de rest van de Arabische regio. Schonebeek, het Drentse dorp van de olie, de Nam en de zogenaamde jakenikkers. Toch werken die jakenikkers al niet meer sinds 1996. Maar vanaf maandag wordt er weer naar olie gepompt. Alleen een stuk moderner gebeurt dat dan vroeger. Straks het portret van een dorp dat aan de olie verslaafd raakte. En als ik zeg, Cas Lux, zegt u dan meteen brainbox? Dan bent u ook niet meer heel piep. Cas Lux was de zanger van de band Brainbox, die vroeger maakte in de jaren 60, begin de jaren 70. Nationaal fenomeen. Verliet de band in 1971 en staat nu, 40 jaar later, weer met zijn oude maten op de planken. Straks, Yes, we can come back. Cas Lux van Brainbox. Rond 5.12 gaan we verder met de Turing Nationale Gedichtwedstrijd. Maar nu eerst het nieuwsoverzicht. Zaterdag, 22 januari. Het verantwoordelijkheidsgevoel voor het Afghaanse volk... is dat belangrijker dan de weerzin tegen een nieuwe missie in Afghanistan. Over die vraag twijfelt de ChristenUnie. Aan de ene kant wil je de mensen helpen daar. Aan de andere kant is het een hele moeilijke situatie. Het lijkt de middeleeuwen daar wel. Het is gewoon heel moeilijk als je daar vier jaar geweest bent... om die mensen nu te laten zakken. Als het geen nut meer heeft als je zo lang al daar bezig bent... en je haalt er niks uit, nou stop het maar gewoon. Want, zo redeneren de leden, is het regime van president Karzai wel betrouwbaar. Een trainingsmissie kan zomaar verkeerd uitpakken. Dat we niet uiteindelijk de sharia gaan verdedigen. En volgens het Nederlands Dagblad wil twee derde van de ChristenUnie-leden... helemaal geen politiemissie in Koenders. Toch betekent dat niet automatisch een nee van de Kamerfractie. U hoort hier, en er is ook een peiling gedaan uh, via het Nederlands Dagblad... Uh, dat mijn achterban uh, zeer kritisch is. Uh, dus daar gaan we ook uh, rekening mee houden. Maar uiteindelijk moet de fractie een zelfstandige afweging maken. En dat moet voor donderdag, want dan neemt de Tweede Kamer een besluit. En zonder de steun van de ChristenUnie gaat de missie niet door. President Ben Ali is al weg... En Premier Ghanouchi stapt na de verkiezing ook uit de politiek, maar voor de Tunesiërs is dat niet genoeg. Alle oude politici moeten weg. De aanhoudende protesten van de Tunesische bevolking zijn een inspiratiebron voor kritische burgers in buurland Algerije. Ook daar raakt de oppositie haar kans. En zelfs in Jordanië wordt gedemonstreerd, zei het met toestemming van het regime. De woede richt zich vooral op de regering. Slechts een enkeling durft ook kritiek te uiten op koning Abdullah. The change we are asking for is true political reforms. I don't think his majesty the king will ignore the voice of the Jordanian people. Timmertje, Timmertje, wat ga je doen? Dat is de grote vraag nu Marion Timmer officieel afscheid heeft genomen als schaatster. Timmertje, Timmertje, wat ga je doen? Ja, deze verslaggever weet het antwoord. Gaat haar uh, nu inmiddels uh, uh, oud-collega's, uh, gaat ze gewoon blijven steunen. Dus Margot Boer en Annette Gerritsen gaat ze nog met uh, hand en tand uh, bijstaan. Drievoudig olympisch kampioen, wereldkampioen en Nederlands kampioen Marianne Timmer... kreeg een eerronde op het WK-sprint in Heerenveen... en werd bovendien erelid van de schaatsbond. Zelfs een nuchtere Groningse wordt dan emotioneel. Nou, ik ben niet zo van het openbaar, maar ik moet wel echt een pakje slikken, want uh, ja bijzonder en kippenvel. Was je wel gewend aan het feit dat Ben Saunders de Voice of Holland is? En sinds een paar minuten is zijn broer Dean popstar. De winnaar van popstars 2010-2011 is geworden... Ja, het is bijna te spannend. Het is de bizarre ontknoping van de felle concurrentiestrijd... van de talentenshows van RTL en SBS. Bij het oog mag u niet stemmen. Maar laten we de broers toch maar even achter elkaar laten horen. Dean en Ben Sonders. als nieuws vandaag op Radio en tv. En alweer leiden Wikileaks documenten tot ophef. Nu gaat het over Suriname, om precies te zijn over de huidige president Boutersen. Hij zou tot 2006 betrokken zijn geweest bij het drugshandel... en zou huurmoordenaars hebben gezocht om de minister van toen te vermoorden. Henna Draaibaar, vanuit Paramaribo. Goedenavond. Goedenavond. Ik denk dat land moet nu op zijn achterste benen staan na dit nieuws. Nou, nee, helemaal niet. <laughs> Uh, de mensen hebben, het is het gesprek van de dag. In, uh, overal waar je komt heeft iedereen het erover. Maar in het plein publiek spreekt niemand erover. Waarvan is er deze dragende stilte? Is dat angst? Ik zou het niet weten. Het zou er best mee te maken kunnen hebben. Het is natuurlijk een gevoelig onderwerp. Hm. Ik bedoel, Deze Boutersen is nu de president van Suriname. En uh, ja, als je dit soort beschuldigingen uit naar zijn adres, dan is dat nogal wat. Uh, je zegt dus eigenlijk gewoon dat uh, Bouders uh, tot 2006 nog bezig is geweest met drugs. En dat komt uit de documenten vanuit de Amerikaanse ambassade. Ja. Maar meer is het niet. Ja, dit moment. En er zijn natuurlijk ook nog die eventuele huurmoordenaars... die zouden hebben uh, gezocht om Santoki, de, de, de oud-minister van Justitie, te vermoorden. Dat lijken me nogal beschuldigingen. Ja, dat is ook een behoorlijke beschuldiging. Het enige daarvan is dat in 2007... Kort voordat het proces zou beginnen heeft Santoki een keer fel uitgehaald naar deze Boutersen. En daarin beschuldigde hij ook deze Boutersen met hulp van buitenaf... Uh... Uh, uh, plannen geraamte zouden he zou hebben om uh, moorden in Suriname te plegen. Dit... Dus daar zit wel een kleine overeenkomst in. Alleen is het de vraag of het uh, om dezelfde plannen ging als die nu in Wikileaks naar voren komen. Maar hij heeft het zelf gezegd, dat de ik... toenmalige ja. minister van Justitie. Santoki dus. Maar ook uh, procureur-generaal Punwazi, daar zou ook een huurmoord naar voor gezocht zijn. Op zijn minst dan toch die ministeries of het ministerie van Justitie, dat zal toch wel reageren? Uh, ik heb nog niets gehoord. Nee? Ik heb wel met die oude minister van, van uh, Justitie geweld, Toki, ...maar die ja? wilde niets zeggen over Wikileaks. Die heeft me toen doorverwezen naar de Amerikaanse ambassade... ...of uh, meneer Poenwasi zelf, die ja. daar een toelichting op zou geven. Wat hij wel zei, want in dat verhaal van Wikileaks... ...komt die Roger Kaan naar voren en daar wilde hij wel op reageren. Dat, dat was de dus grote drugswandelair. Ja. Waar Wouter ze dan zogezegd contact mee zou hebben gehad... ...die is hier in Suriname opgepakt is uiteindelijk als ongewenste vreemdeling op het vliegtuig gezet. En in Trinidad is die man opgepakt door de Amerikanen. En als het goed is, zit hij daar nu voor 30 jaar vast. Goed, en nog even voor alle duidelijkheid. Santokki woont gewoon in Suriname. Santoki woont gewoon in Suriname. Santoki is nu parlementariër. Hij was dus minister van Justitie en eigenlijk was hij ook degene, eigenlijk was hij de grootste opponent in, uh, in, uh, in de tijd dat Boudersen en het proces uh, zou moeten starten. Uh, dus uh, ze, ze, ze maakten elkaar ook uh, voor rotte vis uit elk uh, podium dat ze elkaar weer tegen konden komen of juist niet tegenkomen, maar met elkaar spraken. Maar hij is nu parlementariër en er is nog een ander detail. Hij is ook voorzitter van een drugsorganisatie van de organisatie van. Onafhankelijke Staten, de OAS. Dus hij is een niet onbelangrijke man. man. Ik, hoop dat, ja, ik hoop dat hij een lang leven beschoren is. Henna draaibaar vanuit Paramaribo. Ik dank je wel. Graag gedaan. Dat was Gabriel Rios met You Will Go Far. De president en zijn familie hebben Tunesië dan wel verlaten. Voor de demonstranten is het allemaal nog lang niet genoeg. De mensen blijven de straat op gaan omdat ze vinden dat iedereen... die met het oude bewind te maken had, moet verdwijnen. In Tunis is collega Jan Eikelboom van Nieuwsuur. Jan, wat heb je vandaag zoal beleefd? Nou, um, ik ben vanmiddag gewoon eens een keer rustig de straat opgegaan... om eens een keer door de stad heen te gaan, te gaan wandelen... En het gewoon eens uh, op, me op me te laten inwerken. Uh, ik zit hier midden in de stad aan de avenue Bourguiba. En uh, dat is een, uh, een, een brede weg met uh, twee rijstroken. En daartussen een stuk waar uh, je ja, kan flammeren. En dat gebeurt op dit moment ook heel erg. En uh, ik, ik ben eens gaan kijken naar de gezichten van de mensen. En wat mij opviel is dat eigenlijk iedereen met een enorme grimas hier hier Londen... Grimas als in tevreden? Een, uh, in, in, uh, Giemans van een enorme tevreden grijns. Ja, ja. Mensen lopen hier met een, een glimlach van, van oor tot oor. Uh, en, en werkelijk allemaal. En, en de sfeer is, die, die toen ik hier een paar dagen geleden kwam... was die nog enigszins uh, grimmig en, en gespannen. En daar is eigenlijk heel erg weinig meer, uh, meer van over. Maar toch zijn er uh, nog steeds demonstraties aan de gang, horen we hier. Dus, uh, ja, er zijn nog steeds demonstraties aan de gang. Het hangt er ook een beetje vanaf uh, waar je in het land bent. Ik was uh, gisteren in, uh, in het zuiden, in het uh, stadje waar de revolutie is begonnen. Uh, Sidi Bouzid. Uh, daar is de sfeer uh, nog, uh, nog grimmig en uh, militant. Uh, daar, daar lijkt de eisen ook iets anders te zijn. Mensen zijn daar toch vooral uh, willen werken en willen uit de armoede en uit de ellende. In Tunis, dat is allemaal wel uh, wat, uh, wat, wat welvarender. En uh, daar hangt hier de sfeer van, van vrijheid. En uh, heel erg het gevoel uh, hebben, hebben mensen dat, dat die vrijheid terug is, dat ze weer kunnen zeggen uh, wat, wat ze willen. Dat hebben ze 23 jaar lang niet, uh, niet, niet, niet kunnen doen. En uh, je ziet nu. Overal op straat groepjes mensen, samenscholingen, 20, 30, 40 man. En van afstand is dat al heel erg grappig om te zien... want dan zie je zo'n groep mensen en daarbovenuit daar steken allemaal handen. En dat zijn allemaal groepjes die driftig aan het discussiëren zijn. En dan heb je zo'n groepje en dan uh, 20 meter verderop staat er weer zo'n groepje. En dan staat er nog een groepje. En dan uh, 100 meter verderop uh, staan mensen met, uh, met, met spandoeken te demonstreren. En ja, het, het leger kijkt toe, de politie uh, kijkt toe... Uh, ik was vanmiddag even in een restaurant een, een hapje eten. Daar zat iedereen naar El Jazeera te kijken, de Arabische nieuwszender. Ja. Daar verscheen op een goed moment een islamitische politicus. Uh, uh, en er stond er iemand op en die zei van die man daar moeten we helemaal niks van hebben. En hup, het hele restaurant begon binnen vijf minuten met elkaar te discussiëren. Maar op een hele vriendelijke, relax. De debating society, zo klinkt het. So, ja. Ik hoorde hier over de caravaan van bevrijding. Een protestmars die vandaag is begonnen. Kleine 300 kilometer ten zuiden van Tunis. Dat moet ook de mensen in Tunis toch weer een hart onder de riem steken, lijkt me. Ja, nee, absoluut, absoluut. Nee, kijk, je ziet het hele land is in, uh, is, is, is, is, is in beweging. Hè. Overal waar je komt, overal waar we de geluid vandaan horen, zijn mensen... Zijn mensen. En, en, en het is natuurlijk wel zo, ik bedoel, uh, de sfeer is er een van de enorme, op, maar het is tegelijkertijd ook weer niet voorbij. En dat realiseert, uh, realiseerde mensen zich natuurlijk ook. En daarom blijven ze op de staat opgaan met die eis van uh, iedereen die uh, met dat oude wind te maken uh, heeft gehad, moet gewoon weg. En uh, ja, heel langzaam schuift dat dan en dan zijn er weer ministers en die stappen op of die stappen uit de regeringspartij. Maar de bevolking zegt van ja jongens kom op uh, dit is de kliek die ons 23 jaar lang bestolen heeft en, en bedrogen. En uh, ons in de tang heeft gehad. We willen gewoon niks meer met jullie, uh, jullie te maken hebben. Weet ook de bevolking via radio en tv wat er in heel het land aan de gang is. Kunnen ze dat te zien en te horen krijgen? Ja, dat kunnen ze uh, sinds kort eigenlijk. Uh, ja, sinds de revolutie kan dat. Uh, uh, wij waren van de week bij de Tunesische Staatsradio. Dat was ja, tot vorige week nog echt een spreekbuis van de omroep. Van, van het regime. En journalisten daar. die vertelden ons ook dat ze elk interview moesten voorleggen. aan superieuren. En dan werd dat vaak volstrekt. om, om duidelijke redenen. werd dat werd, werd, werd verboden om dat uit te zenden. Het is daar helemaal omgeslagen. Iedereen kan nu voortdurend inbellen. Iedereen kan alles. Uh, uh, zeggen wat hij wil. En daar wordt er enorm veel gebruik van gemaakt. De kranten ook. Er wordt eindeloos gediscussieerd. ook over hoe moeten we nu omgaan. met die vrijheid. Wat moet, hoe moeten we dat een invulling gaan, gaan geven. Wat is de verantwoordelijkheid van de jongeren, van de ouderen? Moet er een afrekening komen of niet? Er wordt opeens heel erg gediscussieerd. En uh, niet alleen binnen de Tunesische media zelf. Ook de, de Arabische nieuwszenders, zoals Al Jazeera, die hier niet welkom waren, zijn hier ook neergestreken. In het hotel waar ik zit, daar zitten veertig uh, collega's van Al Jazeera alleen al. En die zijn permanent de hele Arabische wereld op de hoogte aan het houden van wat hier uh, aan de hand is. En dat weten de Tunesiërs dan ook? ook weer dat hun protest ook andere landen bereiken, neem ik aan. Die weten dat, maar die zijn natuurlijk vooral bezig met, met hun eigen situatie. Met zichzelf, dat snap ik. John Eikerboom in Tunis. Aan de telefoon oud topman Willy Klaas. Goedenavond. Goedenavond. U volgt al sinds de jaren 70 alles rondom de Noord-Afrikaanse landen. Had u nou de huidige situatie een beetje zien aankomen? Uh, eerlijk gezegd, uh, dit is voor mij toch wel een complete verrassing, hoor. Uh, uh... De manier waarop het regime in elkaar is gestoord, is gestuikt, dat had ik niet verwacht. Want uh, uiteindelijk was uh, Tunesië toch een, een sterk georganiseerde politiestaat. Uh, ja, de moderne communicatie, internet en dergelijke, hebben toch voor een klein mirakel gezorgd. U zit in een auto, vandaar dat het een iets mindere kwaliteit is qua radio-effecten. Ja, ik probeer hier ergens. te stoppen, nu, maar het is niet eenvoudig. Het is niet eenvoudig. Waar, waar rijdt u als ik u als ik vraag mag? dat hassel terug. Uh, maar ik probeer die, die regels te stoppen. Wees vooral voorzichtig. Vandaag was er naast Tunesië ook een grote demonstratie in Algerije. We hoorden net dat er ook weer tientallen gewonden zijn gevallen. Is die precaire situatie van beide landen... is dat nou vergelijkbaar? Uh, voor een stuk is dit vergelijkbaar. Uh, voor eerst... Uh, de fameuze demografische uitdaging. Uh, meer dan een derde van de bevolking... is... Uh, jonger dan 25 jaar, uh, is redelijk goed gevormd, is dus vragen voor een job, voor hogere koopkracht en geen van beide landen kunnen dat leveren. Dat is duidelijk een gelijkenis. En het verschil? Uh, het grote verschil is dat uh, Tunesië steunde op de politie en dat het leger, ...erg afzijdig bleef. Dat is trouwens gebleken. Dat leger heeft zich neutraal opgesteld ja. en heeft een poot uitgestoken om de president te redden. Wie Algerië zegt, die komt onmiddellijk uit bij het leger. Het regime steunt op het leger. En ik denk dus dat om daar een revolutie van het Tunesische type te doen lukken... ...er andere dingen moeten gebeuren. Want mijn pronostiek is dat het leger, dat trouwens ervoor gezorgd heeft dat de huidige president er nog altijd is, uh, dat niet zal laten gebeuren. Nou is het gek hè? waarom was er in Tunesië, waarom was dat leger daar zo afzijdig? Uh, ben Ali heeft nooit de kaart leger gespeeld. Hij heeft altijd alles gezet op de ontwikkeling van politie ja. en geheime politie. En uh, heeft het leger eigenlijk voor een groot deel altijd links laten liggen. Ja. Uh, dat is niet het geval in, in Algerië. Wie Algerië zegt, zegt leger. Ik vind het zo leuk dat u Algerië zegt en wij Algerije, maar dat doet er helemaal niet toe. Voorziet u ook dat de onrust overslaat op, op andere landen in de regio? En, en waarop dan? Welk land dan? Well, het, mij zal het niet verbazen dat men in landen zoals uh, Egypte, uh, Jordanië... zelfs Marokko uh, te maken krijgt met gelijkaardige opstootjes. Uh, vraag is alleen of... Uh, ...de regimes zich daar niet zeer snel aan het voorbereiden zijn... Uh, ...om te voorkomen dat uh, ze eronder doorgaan. Uh, ik kan me indenken uh, dat uh, men druk gaat uitoefenen op de voedselprijzen... ...dat de uh, geheime diensten in uh, staat van alarm zijn... Uh, ...en dat men al dus toch probeert te vermijden... ...dat er zich een herhaling voordoet van... ...de Tunesische revolutie. Nog even heel kort, meneer Klaas. Nog even terug naar Tunesië. Heeft u er vertrouwen in dat het de goede kant op gaat? Ik denk al bij al dat uh, uh, heel wat uh, gunstige kaarten uh, op tafel liggen... ...om uh, deze revolutie te doen, te doen lukken. Mijn grote vraag is natuurlijk... ...wat gaat er eigenlijk gebeuren als die Islampartij... Uh, ...morgen vrij zijn gang zal gaan... Zal die uh, eenzelfde invloed kunnen laten gelden als dit het geval was... en nog altijd eigenlijk achter de schermen is in Algerië? Uh, dat weet ik niet. Uh, nee, dat weet we... ik, denk, nee, ik, ik, denk ik toch wel. Ik denk toch wel dat uh, in Tunesië de kaarten vrij goed liggen. Ik hoop dat u gelijk hebt. Meneer Klaas, Jan Ekboom. ik dank jullie beiden. Graag gedaan. Ja. Dulce Pontes zong en nieuw Maricone Cinema Paradiso. Schonebeek, een dorp ingeklemd tussen Koeverde en de Duitse grens. Dat roept bij iedereen in Nederland associaties op met olie. Vijftien jaar is er niet gepompt, maar vanaf maandag gaat het weer beginnen. En ik praat erover met Harke Timmerman... hij zag ooit de zogenaamde jaarknikkers in Schonebeek opreizen... en Giel Seine van de de Nederlandse aardoliemaatschappij. Meneer Timmerman, goedenavond. Goedenavond. Hoe vindt u dat het weer gaat beginnen? Dat vind ik natuurlijk heel erg fijn. Ik heb het uh, ook altijd wel voorspeld dat het uh, tijd alweer zou, uh, zou, zou aanvangen. Daar had ik allerlei uh, gedachten over. En uh, dat is ook uitgekomen. En ik ben erg blij dat dat, dat uh, Schonebeek weer, uh, weer in de belangstelling staat. Het is natuurlijk voor uh, ons hele dorp van belang dat dat weer op gang komt. U heeft zelfs nog ja. meegemaakt, lees ik, dat de uh, NAM begon ja. met die oliewinning. Uh, dat was wanneer? Ja, ja. Nou ja, ik ben geboren in 1929. Ik ben een geboren in Schonebeker. Ja. En ik heb dat dus allemaal zien gebeuren. Hè? De, de, de eerste boortoren die hier werd opgebouwd... Wanneer was stond dat? Ik al, nou, ik denk dat het geweest is in 1943 zo. Dus u bent dat nu u is... als 82, als ik zo vrij mag zijn? Ik ben bijna 82, ja. Ja, hebt een jonge stem trouwens. Ja, dank u wel. Maar vertelt u even, de, de, die, toen begon het dus in 1943... Ja, ja het, is al, het is al 42, 43. Ja. In die jaren is het geweest dat, dat men hier begon. Men wist al dat daar vermoedelijk olie zou zitten. En uh, in de, dat was in de in, in, in jaren van de bezettingen van de Duitsers. En uh, ja, men ging dat op een heel laag putje dus, uh, dus, dus, dus uh, zoeken. En, uh, men vond wel iets, maar het werd, uh, werd, werd heel langzaam en heel, heel uh, moeilijk... werd het allemaal in productie gebracht. En, ik kan me uh, ik ook voorstellen dat... dat er misschien in het dorp... want dat was natuurlijk toen niet zo groot... dat er ook weerstand was tegen... Dat de, de oliepompen. Ja, dat was dus weer zeker. En daar uh, zijn nog wel uh, voorbeelden van. Ik, ik moet u heel eerlijk zeggen, dat uh, was uh, de heer E. Kars junior. Uh, heel toevallig is, of heel toevallig, later is dat mijn schoonvader geworden. Die, um, oh, ja, die dat ging. Dat ging je natuurlijk. Ja, dat snap ik. Ja. dat wist ik toen nog niet dat, nee. dat mijn schoonvader zou worden. Ja. Ik kende zijn dochter wel. Maar daar ben ik nu al 57 jaar mee getrouwd. Ja. <laughs> maar in ieder geval, die, die, die sprak ook voor de radio. En die ging ja, in kranten, schreef die allemaal ook artikelen over ja, die nam die er zou komen. En die, die mooie bomen van ons, die zouden, uh, dat zou een woud worden van boertorens. Het werd het uh, Texas van Drenthe. Uh, Texas van Drenthe. Hier. Texas en, van uh, Drenthe. Ja, ja, ja, en het, de, de olie die zou op de, op, op de sloten drijven. De kikkers zouden niet meer kwaken. En zo, en zo ging dat in die tijden. Was dus bijna de dag het ja, hij was daar heel erg op tegen. Dat is later wel bijgetrokken. Zoals bij zoveel in het dorp is dat, uh, uh, ja, uh, wiens brood, men eet, uh, die noemt mijn baas, hè. Ik, uh, uh, hoe is dat spreekwoord nog maar weer? Wiens brood, brood men eet, wiens woord, men spreekt. Juist, dat is het precies. Ik kwam niet zo gauw naar boven. Maar goed, hij was getrouwd met een boerendochter en hij had dus ook uh, een, een, uh, een boerderij uit zijn bezit. En daar, daar, daar ging de nam, die ging daar een stuk of ik laat vijf of zes zo bouwen hmm. en, en, en wegen werden aangelegd over zijn grond. Dus dat, uh, dat was natuurlijk een, uh, ja, dat was een, een heel leuk binnenkommetje. En toen, toen werd het al wat wit. En zo is dat uh, in Schonewijk helemaal gegaan met, uh, met de hele boerenstand. Want, want, want de nam die bracht meer geld per hectare op... dan, uh, dan was ze met aardappels en met roggers kunnen binnenhalen. Het zal ook heel bepalend zijn geweest uh, voor Schonewijk, de, de nam. Uh, niet ja, alleen op de olie, maar ik denk dat het veel meer invloed moet hebben gehad. Dat heeft het ook. Het was, een, het was toen, de, toen de nam hier kwam, het was eigenlijk een gesloten dorp. Hè. Het was, uh, ja, als, ik, als ik u dat mag schetsen, het was een, een, een klinkerstraat van, van Koevoorde naar de Duitse grens door Schonebeek heen. En uh, aan de kant een slootje met bomen en waren, ja, waar huizen stonden en er waren meest boerderijen. En daar was een dammetje en dan verder voor de rest ja, was er uh, heel weinig. Je had nog een oosterse en een westerse bos. Met dorp, maar dat was dan ook al. Maar toen de NAM kwam, ja, toen kwamen er uh, veel meer mensen hier te wonen. En toen zijn er hele straten bijgebouwd. Uh, toen begon ze te leven. Hè? Dus u hebt er eigenlijk nooit ja. spijt van, dat het echt gebeurd is? Dat we in nee, nee, zijn nee, nee, is, nee, nee. Zeker niet. Ik, ik moet u zeggen, toen ik als schoolkind stond te kijken... En overdag naar die mensen die spantje voor spantje omhoog hezen... en daar een woordtoren van gingen bouwen... en bootje voor bootje vast gingen zetten... Daar, daar da, da, da, da keek ik altijd heel graag naar. En dat dat later mijn broodwinning zou worden... dat is toch wel heel toevallig. Of heel toevallig, zo is mijn leven gestuurd. Want ik ben daar zelf uh, in, in 1 maart 1948 uh, aan het werk gekomen bij nam. Ik had uh, ik eerst nog bij een andere baas werd. Ik, ik ben een ambasschooljongen. Ik ben via die ambasschool vroeger daar gekomen. En ik kwam dus in die werkplaats, misschien de bankwerken. En later, via zelfstudie, uh, werd ik werktugkundig. En heb ik daar promotie gemaakt. En werd uiteindelijk, de, waar, ik, waar ik toen als kwajongen daar stond te kijken... En dat werd later mijn werk. Daar was ik later verantwoordelijk voor. Dat voor is mooi, dat zo'n droom dan ja. uitkomt. Er is trouwens, ja. na alle lof, is er ook één keer wat misgegaan in 1976. Laten ja. we even teruggaan naar de oliespaard van 8 november 1976. Het ja. Drentse dorp Schonebeek wordt sinds jaar en dag gekenmerkt... door de zogenaamde Jaakknikkers, Die ook in het hart van het dorp constant bezig zijn... olie op te pompen uit de grond. Door het springen van een afsluiter in één van de putten... kwam die stoom echter vrij. En er ontstond een zogenaamde spuiter die op de kracht van de ontsnappende stoom olie en zand mee omhoog voerde en over de omgeving verspreidde. Dus jullie hebben vrij van school hè? Ja. ja voor hoe lang? Uh, nou, als het uh, tot morgen doorgaat, dan uh, hebben we nog wel uh, vrij. Het hele gezicht zit onder de zwarte spel. Ja, ja, dat klopt. Klantjes afdekken. Anders alles komt zo onder de olie te zitten. Binnen een maand zijn ze zeg maar direct, ik kan weten dat het spul wat op de weide ligt vergiftigd is, is dat, maar dat weet ik niet. Maar is het toch verstandig om de schapen binnen te halen? Ja, maar eh, hoe kun kunnen zo'n partij schapen binnen houden? En vooral met dit weer, het is veel te warm, maar er zit wol op je. Ja. Nou, we zijn het wel gewend dat ze eens een keer storm afblazen, maar in één keer ging dat zo hard. Nou, en mijn man kwam anders niet zo vlug op bed, maar hij was er nou heel anders uit. Ja, de spaarter van 76, dat moet nog levendig in uw bewustzijn leven, denk ik, meneer Ja, ja hoor, daar werden we smorgens wakker van, hè? heel vroeg in de ochtend dat we dat hoorden blazen. Maar ja goed, dat is, uh, dat is ook al een ramp geweest hoor, maar dat is uh, vrij aardig opgelost hè? Door, uh, door, door, door, door die aardoliemaatschappij. Want kijk, ik, ik weet nog dat er in de kranten stond dat de olie loopt de huizen in. Nou, dan, denk, dan denkt men in het land dat de olie over de drempels heen vloeit de huizen in. Maar dat ja. was niet het geval. Maar men, men, dat lag ook al een vettige laag. dus... dus je liep dat naar binnen, dat, die olie liep je naar binnen met je schoenzolen en zo. Maar het was al overal een vette laag, ik wil dat ook niet bagatelliseren. Maar het was niet zo dat er nou olie over de, over de straten vloeide. Het was zo, het geen vloedgolf maar... van olie, Nee, nee, nee ja, het ze was was geen tsunami. Nee, zeker niet. Zijn. Ik maar ga het was even naar, hele... als het u goed, goed vindt, even naar Giel Seine, de woordvoerder van de NAM. Goedenavond. Goedenavond. In 1996 werd het te duur hè, om die olie nog naar boven te halen. Maar wat is veranderd dat het nu dan wel ineens weer rendabel is? Nou, het is met name een combinatie van nieuwe technieken... waardoor we nu wel weer uh, olie kunnen winnen en op een rendabele manier. En dat zijn eigenlijk drie dingen die daar een rol spelen. Enerzijds kunnen we tegenwoordig schuin boren... waardoor we ja, makkelijker en meer olie kunnen raken in de oliehoudende laag. En we hebben nieuwe technieken om stoom te injecteren... om die dikke olie die in schone week in de grond zit vloeibaarder te maken. En tot slot hebben we nu ook hoogrendementspompen die de jaaknikkers vervangen... die veel meer slagkracht hebben, waardoor ook dat helpt om die olie nu uh, wel goed uit de grond te halen. Dus die jaaknikkers komen gewoon niet meer terug? Dat, dat niet, is voorbij? Dat klopt inderdaad. Ja. We hebben nu hoogrendementspompen. Hoe belangrijk is het veld dat daar ligt? Hoe, hoeveel zit daarin? Het hele veld bevat 1 miljard vaten... Uh, we gaan nu een project doen voor 25 jaar. En daar hopen we 120 miljoen vaten te winnen in die 25 jaar. Dat zegt mij natuurlijk nog helemaal niks. Want wat is dat dan, 120 miljoen vaten? Nou, genoeg om 25 jaar olie te winnen in Schonebeek. Dus voor ons is het heel veel. En als u op grond kijkt in Schonebeek, dan zult u zien uh, wat daarbij komt kijken. Dus voor ons en voor de Nederlandse staat is dat zeker de moeite waard om uit de grond te halen. Maar als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met wereldproductie, uh, doen we mee met Saoedi-Arabië of zo? Of, uh... Nee, op die schaal is het wel iets kleiner. Als je het op de wereldproductie bekijkt, dan zou het goed zijn voor zo'n anderhalve dag wereldconsumptie. Aan de andere kant, als je het vergelijkt met alle voertuigen die in Noord-Nederland rondrijden, dan zou je er drie jaar mee kunnen rondrijden. Nou, dus toch dit is net wat perspectief gepakt. pakt. En wat gebeurt er met die prachtige, wat kan ik mezelf ook nog zo goed herinneren, jaarknikkers? Wat gebeurt daarmee? Nou, die zijn in 1996 allemaal verwijderd. Dus destijds hebben we besloten om te stoppen. Toen is alles opgeruimd. En nu zijn we vanaf de tekentafel opnieuw begonnen. Dus die jaarknikkers zijn allemaal al uit het landschap verdwenen. Meneer Timmerman nog eventjes. Is iedereen in het dorp net zo blij als u dat het weer gaat beginnen? Ja hoor, ik, ik hoor daar geen wangslanken over. Er zijn wel, wel, wel een paar mensen die, die, dat heb ik gelezen in, in een of ander blaadje, die, die vinden die leidingen die er vlakbij hun huis langs lopen niet zo, niet zo fraai. Maar er worden nou maar leidingen gebouwd? Ja, dat zijn allerlei ja, ja. leidingen. Leidingen voor stroom, leidingen voor watertransport, leidingen voor, voor olietransport. Uh, en die zijn allemaal uh, prima geïsoleerd, maar ook gecamoufleerd. Ik bedoel, uh, de, de kleur aangenomen van, van het landschap. Dus dat ziet er allemaal wel fraai uit. En in die plekken waar dus uh, mensen wonen, dat, uh, daar wordt er ook, ook, ook een wal omheen gelegd, heb ik wel gezien. Maar goed, er zijn wel mensen die dat niet zo fraai vinden, maar dat is een kwestie van wennen, zegt men ook zelf al, hoor. Oh, en, en, maar die ja hè? dat is dan mijn sentimentele beeld. Vindt u het niet jammer ja. dat die nou, nou niet terugkomt. Ja ja. ja, ja, dat is ook zo, dit, eh, maar, maar, maar dit is natuurlijk een veel veiliger manier en een efficiënter manier natuurlijk, en daar gaat het uiteindelijk om. Maar er zijn nog een, een paar ja in het dorp achter, ik denk drie, op bepaalde plaatsen in het dorp, ook in het centrum van het dorp, daar, daar, daar staan nog een paar ja en dat is gewoon als, als, ja, als museumstuk, zeg maar rustig, eh, wordt het bewaard voor nageslacht. En u loopt daar nog wel eens nostalgisch langs, neem ik aan? Nou, ik moet u eerlijk zeggen, ik, ik, ik heb natuurlijk deze afgelopen zomer heel veel op mijn fietsje daar door dat gebied gefietst waar, waar geboord werd. En ik moet u zeggen dat ik ik was zelf, uh, de laatste jaren was, ik chef van de mechanische sectie bij, bij dat hele boorbedrijf. En, en als je nou ziet hoe daar nu gewerkt werd, het volautomatisch wat wij vroeger met mankracht al moesten ja. doen met hele ploeg en volk. Hoe je, hoe, nou, ik zit er nog op te wachten dat nog eens een keer de namleiding komt en zegt van, uh, meneer Timmerman, wil je nog eens een keer komen kijken hier, want dat is toch wel raar. Het lijkt me een ja. uitnodiging die aan u gegeven moet worden meteen door Giel Seijnen. Ik nee, moet het hierbij laten. Dat is toch niet voor niks. Nee ik precies, ik meneer Seijnen, dat kan toch of niet? Maar gaan nou dat zeker contact opnemen <laughs> Dit met gaat gebeuren. Harker Timmerman, <laughs> Giel Seijnen, ik dank u ja, allemaal prima, hartelijk. Oké. Okay. Circus has left the city There's much good love Close at hand The clowns are waving goodbye Let the architects wish Your command Crown of creation The flowers are finding their way No limitation I can see more grass grow Every day Yes, Dat was de single The Third Flood van Greenbox. En aan de lijn: Goedenavond, zanger Cas Lux. Hoe was het om naar je eigen single te luisteren op de radio? Ja, dit is echt definitief. Je kunt je niks meer aan veranderen. Je moet het nu aan de wereld, of in dit geval aan Nederland, prijsgeven. Uh, het klonk me heel goed in de oren. Nou, dat is mooi om te horen. We spreken je omdat er een nieuw album van Brainbox verschijnt. Je zit nu in Hellendoorn, in het theater De Lantaarn... voor een optreden van de groep Brainbox. Jij bent nu 62 en in 1971 verliet je Brainbox. En nu, 40 jaar later, zijn jullie weer samen. Why the hell? Uh, het jaar 2009 was, uh, nou, weinig optredens en uh, een zanger moet zingen, een muzikant moet spelen. Ik heb op een gegeven moment, na lang denken, heb ik die jongens gebeld om te kijken of ze zin hadden. Hoe was dat? Nou, hoe, reageren, hoe reageren mensen dan? Nou, iedereen was heel positief. Maar ik heb er ook bij gezegd, uh, dan gaan we niet uh, alleen maar het oude repertoire spelen. Dan gaan we ook een nieuwe cd uitbrengen, want dat is nou al 40 jaar geleden. En uh, nou, daar hebben we met heel veel plezier aan gewerkt. We zijn in juni begonnen. Um, even kijken, uh, een maand geleden is het, uh, het uh, opnameproces is, uh, voltooid. En nu uh, laten we dus een nieuwe rainbows horen aan de mensen. Ik ben ontzettend benieuwd hoe, hoe ze daarop gaan reageren. Want er zit toch 40 jaar tussen, al met al. Was iedereen ook in staat om mee te doen? Ik bedoel, fysiek. Nou, ni niemand is ooit uh, gestopt met uh, muziek maken. We zijn altijd met andere dingen bezig geweest. En nu komt die hele ploeg weer bij elkaar. Hè. Dus uh, de drummer is geëvalueerd, ge ge de, de gitarist, de zanger is gedevalueerd qua stem. Dat ben jij hij, dan? Omdat hij niet meer zo hoog kan zingen, maar wel lager. <laughs> en veel dieper ik ga, ik ga en mooier. Ik ga steeds meer op Elvis lijken. Is dat zo? Dus ja, ja, ja. Vind je, ook dat, al... vind je dat zelf prettig? Want het is toch een, een stem veranderd inderdaad in de loop van die jaren. Ja, en dat houdt in dat de, de, de stukken van 40 jaar geleden, die moet je dus anders benaderen. Sommige dingen die moeten ook een toon lager. Maar het is normaal dat als je ouder wordt, dat, uh, dat die stem gaat zakken. Is er ook, alles, ook meer, is er ook meer diepgang in? Want dat hoort je alles, dan altijd. Alles zakt, behalve je tandvlees heb ik ooit horen zeggen. <laughs> Maar wat vroeg je? Diepgang, ook meer diepgang. Niet alleen dieper, maar ook meer diepgang in de stem. Ja, ook. En met name de teksten en zo. Je denkt wat langer na over dingen. Terwijl als je 21 bent, dan, dan moet het vooral rokken en swingen... en gillen als een speenwijken. En als je 63 bent, dan, dan verandert dat allemaal langzamerhand. Maar goed, 21 was je uh, echt een nationaal idool. Mis je dan die roem heel erg in die tussenliggende jaren... Nee hoor, nee, nee, nee. Het gaat toch vooral om uh, muziek maken. En uh, Roem is een uh, bijverschijnsel wat uh, aanvankelijk heel plezierig is. Maar op den duur uh, een belemmering om uh, vrijheid muziek te kunnen maken. Nee, je dus dat ik... nou echt? Want het is het nette antwoord wat je nu geeft. Nee, maar dat is zo. Dat, okay. uh, je moet een beetje het midden houden. Ik bedoel, het, het is prettig als, uh, als iemand jou bewondert. Maar als jij onderwijl met een stuk muziek in je, in je hoofd zit... Dan, dan is dat een storingsfactor. Maar je moet ook altijd beleefd blijven tegen bewonderaars. Want je bent er wel van afhankelijk natuurlijk. Maar goed, hoe, hoe ziet jouw publiek er nu uit? Als je nu optreedt? Ja, we mensen... zijn, zijn toch wel een beetje leeftijdgenoten. of ers ja. En als ze hun kinderen meenemen, dan, uh, dan staan er een hoop jonge lui uh, in de zaal. Maar het zijn vooral leeftijdgenoten. En is dat goed, of wil je juist jonger volk daar hebben? Nee, ik wil gewoon lekker muziek maken. En de mensen uh, die voor me staan, wil ik uh, plezieren. En dat hoop ik vanavond ook weer te doen. Gisteravond in Amstelveen was het perfect. En dan ga je heel voldaan ga je naar huis. Maar nog, want ik zit toch de hele tijd over die 40 jaar te peinzen. Die nieuwe single, The Third Float... had dat nou ook zo in de jaren 60 of begin jaren 70 gemaakt kunnen worden? Mm, ik denk het wel. Dan had het wel iets anders geklonken. Want? Om, omdat je natuurlijk nu uh, allerlei digitale middelen hebt... waarmee je dingen kunt corrigeren. En in 1969 uh, moest de, de basis in één keer opgenomen worden. Je kon hooguit in die band knippen. Maar tegenwoordig kun je van alles uh, uithalen. Niet dat wij dat gedaan hebben, want de jongens zijn ervaren genoeg. Maar uh, toen, toen was alles wat directer. In, in de jaren 50 moest alles in één keer opgenomen worden. Nou, in de jaren 60 was er al een verbetering dat de zang en de liedgitaar... die kon je dan aan de hand indubben. Nou, en die uh, ontwikkeling is steeds verder gegaan. en Wat er nu allemaal mogelijk is, dat is onvoorstelbaar. Hoe verhoudt zich dat nou, wat je, met, wat je nu maakt, met... De muziek van tegenwoordig. Je luistert ook, neem ik aan, naar de radio. Je koopt waarschijnlijk ook cd's. Hoe zit jouw muziek in die moderne, nieuwe ontwikkeling? Daar ben ik dus ontzettend benieuwd naar. Ik kan dat niet beoordelen. Ik, uh, ik ben niet objectief voor wat deze cd betreft. Uh, wel objectief van muziek van jongeren. Die ik af en toe heel interessant vind. Kun je daar maar namen hoe... bij noemen of niet? Nou nee, daar ben ik niet zo goed in. Maar ik, ik, ik hou wel regelmatig bij wat er allemaal gebeurt. Maar uh, uh, het is aan een objectief uh, uh, iemand om die vergelijking te maken. Er zijn ook mensen die op een gegeven moment gaan vergelijken wat er 40 jaar geleden gebeurd is en nu ja. hè, met ons. Maar er zullen ook mensen zijn die gaan vergelijken van de algemene popmuziek van nu uh, met dit product. En daar ben ik ontzettend benieuwd naar. Daarom ben ik zeer benieuwd naar de uh, recensies. Ben je bang voor het oordeel? Want het kan natuurlijk dat mensen zeggen... ja, best leuk hoor, maar vooral de jongeren... ja, het is een beetje oude lullenmuziek. Ja, nou, ik ben op alles voorbereid. Ik ben heel gelukkig met het product... maar dat wil nog niet eens zeggen dat iemand die het voor het eerst hoort... Uh, dat, die, dat die net zo gelukkig is. Dan ga je straks optreden om tien uur. Daarom het een beetje eerder opgenomen. Uh, mm. ja, hoe actief zijn jullie nog op het podium? Wordt dat rocken? Wordt dat swingen? Het wordt van alles wat. Er zit, er zit zelfs een funkstuk in, uh, à la James Brown. Maar er zitten ook wat, wat rockdingen bij, ook wat ingetogen dingen, ook akoestisch. En uh, met, met uh, een, een, een rhythmsectie zoals De, old, de Onze uh, kan dat alleen maar heel bijzonder worden. En je hebt niet over om ook Jan Akkerman nog bij deze groep weer te betrekken, want die speelde natuurlijk vroeger bij Brainbox. Ja, ik, ik, ik heb Jan een jaar of tien geleden gevraagd of hij zin had om een toertje te gaan doen met Brainbox. En toen had hij geen zin. En ik denk dat Jan uh, het uh, lekker druk heeft met zijn eigen bandje. Dus uh, ik, ik ga niet stoken in een goed huwelijk. <laughs> nee, dat is heel... En met deze jongens gaat het ook. Dat is, heel, dat is eigenlijk heel braaf en goed van je. En dan, nu dus gewoon weer met z'n allen in een busje door het land trekken. Hè? Alsof je weer gewoon 22 bent. Ja. Is dat, is dat, hebben... een, is dat fijn of is dat een gruwel? Wat? Nou, met zo'n busje door dat land. Met, met een wat? Met een busje. Nee, joh. <laughs> Die tijd is al lang voorbij. Horsverrie, oh, jullie gaan een iedereen... helikopter? Of? Nee, iedereen heeft een eigen wagen. Oh, ja. En uh, we, we spreken een tijd af. Uh, en en uh, we gaan heerlijk zitten aanhoeren hoeren. En soundchecken. En een drankje erbij. En dan uh, uiteindelijk uh, gaan we spelen. En na afloop hetzelfde verhaal eigenlijk. En dan nemen we afscheid. En dan, dan kijken we uit naar het volgende optreden. En dan scheurt iedereen weg in zijn Porsche. Ja, ja. <laughs> Oké, okay. Cas Lux, ik dank je wel. Oké, okay. ik ga me even opladen. Doei. Het is vijf voor twaalf. We sluiten de uitzending af met de Turing-Nationale Gedichtenwedstrijd. Aanstaande woensdag wordt de winnaar bekend... en het oog zendt dan uit met John Jans van Galen... vanuit de stad Schaarburg in Amsterdam. Ik geef nu het woord aan John Jans van Galen... en aan juryvoorzitter Gerrit Komrij... die gedicht 6317 voorleest. Grootvader hard en bonkig als uitgedroogde klei. En elke middag ketste ik af op zijn zwijgende kijken zijn lichte gezicht. Als hij wachtte op zijn thee, altijd te heet, dan wachtte ik op hem, op de muziek ergens diep in zijn lijf die zomaar zijn vingers roffelde, zijn lippen koperwerk liet zuizen. tot de fanfare over tafel marcheerde. Groeven zich vulden met zachtheid. Ja. Ja, dat, dit, dit, soms mag het ook wel eens. Dat, dat mag. Uit, uit, nee, maar het wordt altijd uit een boze geacht om uh, gedichten uh, iets herkenbaars in te zien. En, en of iets als autobiografisch uh, te beschouwen. En, uh, maar ja, dit gedicht sprak, spreekt me toch wel erg aan. Vanwege uh, dat ik mezelf uh, soortgelijke herinneringen aan mijn eigen grootvader oh, ja. heb. Die. Uh, uh, die ook altijd, in, in, in elk geval letterlijk, altijd met zijn, bij de muziek geweest was... en op zijn oude dag zat te roffelen en hele muziekstukken op zijn zitstoel... componeerde, waar ik als kind eigenlijk uh, heel veel last van had, maar de, ik begrijp. Achteraf die groeven die zich vulden met zachtheid wel. Want hij ja. was dan ook altijd. erg ever, er, er, er gelukkig. Nee. Ik Had heb wat de... in dit. Het is niet helemaal. Ik heb een bezwaren tegen dat nou, gedicht. Heb je daarover geschreven zo huh? Over die opa? Of uh, gedicht? Nee, Ik geloof niet. Nee, het schoot me ineens er binnen. Ja. Zo'n beeld zie je dan ineens. Als, en daarom, soms spreekt het gedicht aan omdat je er iets in herkent. Ik bedoel, als mensen zeggen. Ja, dat gedicht troost me. Of doet me ergens aan denken. Schiet ik altijd in een enorme uh, sarcastisch. Lach, maar het overkomt je dan zelf ja. ook niet, hè? En waarom zou het en, verboden en dan probeer ik wel wat tegen dat gedicht te hebben. Ik bedoel, ik vind zwijgend kijken, ja. dicht gezicht, dat vind ik ja, helemaal ja. niet. Uh, maar, maar ja, toch dat beeld van die koperwerk en de hele van vader op die tafel, dat uh, is uh, toch wel prachtig. En uh, dat uh, de dichter dan ook echt uh, het beeld schetst dat de grootvader dan absoluut. Uh, in een soort grootvader-extase kwam. Ja, dat, dat is me toch wel dierbaar. Hè. Ik bedoel maar grootvader-extase, het is, is matigjes. groeven die zich vullen met zachtheid. Ja. Uh, ja. <laughs> Oké. Okay. Daar herken ik me niet zo erg in. Dank Gerrit Komrij. Woensdag aanstaande dus in de Amsterdamse stadsschouwer John Jans van Galen en de bekendmaking van de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. Nou, we hebben dus een bandzonders, we hebben een...